4 Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een parlementaire ondervraging naar de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Bij zo'n ondervraging worden ministers, staatssecretarissen en betrokken ambtenaren onder Ede gehoord. De onderzoeken in de toeslagenaffaire roepen veel vragen op over de politieke besluitvorming. Die moeten volgens de Kamer beantwoord worden om het geschonden vertrouwen te herstellen kan nog wel even duren. Er staat ook al zo'n mini-enquête gepland over uitvoeringsinstanties... zoals het UWV. En bovendien mag de ondervraging... het strafrechtelijk onderzoek niet in de weg zitten. Het kabinet oordeelt niet over het optreden van de burgemeester van Amsterdam, Halsema, bij de antiracisme demonstratie gisteren op de Dam. Daar waren veel te veel mensen dicht bij elkaar. Minister Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat verantwoording wordt afgelegd in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij gaat wel met het stadsbestuur overleggen hoe ze kunnen uitdragen naar alle Amsterdammers dat dit niet de bedoeling is. Grapperhaus herhaalde dat de situatie op de Dam alle perken te buiten ging. Burgemeester Halsma had het niet zo druk moeten laten worden op de Dam. Dat hebben de coalitiepartners SP en D66 van de gemeenteraad gezegd tegen AT5. D66-fractievoorzitter Reinier van Danzig noemde het niet te verkroppen. Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen willen dat Halsma opstapt, schrijft AT5. Er is een spoeddebat aangevraagd. Wanneer dat wordt gehouden is nog niet duidelijk. In de afgelopen dag zijn zes coronapatiënten opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gisteren waren er negen nieuwe opnamen. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg met vijf. Het aantal Nederlandse geteste coronadoden is volgens de RIVM-telling nu 5967. Het weer, het is zonnig, bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Morgen meer bewolking en smiddags en s avonds kan vooral in het oosten... een enkele bui vallen met kans op onweer. Het wordt 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhard Broekhuis van de ANWB. File op de A5 richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechter rijstrook... En werkzaamheden op de N246 richting Bevenwijk. Zorg voor een file tussen Noorddijk en Westzaam van 3 kilometer. En dat kost je een half uur extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En later uh, in dit uur om tien over half vier ongeveer gaan we bellen met uh, Ron Brouwer, eigenaar van Laurel en Hardy. En uh, die, uh, die gaat een uh, beetje hetzelfde tijdslijn uh, volgen van, uh, van het interview met Rob Smits. Wat heeft hij uh, gedaan en wat, hij, wat had hij verwacht, uh, hoe de zaak uh, zich zouden ontwikkelen. Had hij ook verwacht dat het zo lang ging duren. Ik heb trouwens door die Ron Brouwer heel vaak proberen te bellen.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 Ja, klopt. Dus, dus van de hoeveel barkrukken die je hebt, uh, gaat, uh, gaat uh, twee derde gaat, uh, gaat aan, aan de kant. Ja, klopt. Uh, als ik nu even snel tel, hè, we zijn nu toevallig lekker met, met een aantal aan het schoonmaken hier. Dan zet ik al twee, vier, zes, acht, tien, twaalf personen binnen. Oké. Okay. Als, als het geen familie van elkaar is, ja. Binnen en dan buiten kan ik er ietsje meer kwijt. Ja, misschien ook tien of twaalf. Ja, ah, dan houdt het wel op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 Ja, zeker. In het dorp geldt natuurlijk uh, wat meer uh, ook de retail. Hè? Ja. Die zijn natuurlijk uh, uh, meer bijgebaat dat de straat open is dan dat die dicht is. Dus daar moeten we samen mee uitzien te komen. Dus uh, ja, waarschijnlijk zal het voornamelijk in de weekenden zijn dat de Alpenstraat afgesloten gaat worden. Um, en, en niet door de wees. Maar ja. Nee, maar je kan uh, bijvoorbeeld uh, ook voor, uh, voor, ja. voor de retail is het natuurlijk ook belangrijk dat ze in ieder geval overdag uh, bereikbaar zijn. Dus ik kan je ook ja. voorstellen dat uh, s'avonds de, de weg afgesloten wordt.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 No. Dan, uh, wil Willen jullie alvast aan reserveren? Ja, doe maar voor twee. Ja. <laughs> Die staat erop. Want daarna moeten we naar Lauw en Hardy. <laughs> ja, ja. De eerste reservering is genoteerd. <laughs> Heel goed. Okay. Uh, wil jij nog iets spijt aan, aan je gasten?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 Twee plekken zijn al gereserveerd. weer. <laughs> en, en dan moet <laughs> je nee, Ja, ja heel goed. Ja, zodat zo dadelijk uh, gaan we nog uh, praten met uh, Ron Brouwer. van Laurel and Hardy, een café uurtje. Je wilt,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 Ik dat gevoel uh, wel, uh, Albert ja, Dit was uh, Veronica, inderdaad. Vandaag 60 jaar. Wat uh, like gelukkig aan aan aan aan een gelukkig bestaan, ze nog En je danst zoals C.C. jean Je kousen like zijn allemaal door Ballman. En er zijn diamonds en pearls in je haar. Oh yes, there are. Je live in een fancy apartment. Op de boulevard Saint-Michel.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 Aanvragen via de WhatsApp. En we hebben een hele lijst met bezoekplaten. En die plaat die we net draaiden van Pieter Sarstet... die draaiden we speciaal voor Marco. En we gaan nog door, hoor. toch aan vijf uur. Zandvoort op zondag met Alice en Mooie.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 Komt er niet uit? Nee, maar goed, Sandvoort is, is, is, is als je dat een beetje door de jaren heen bekijkt, uh, regelmatig met dit soort situaties geconfronteerd op politiek vlak. Uh, dat, dat, dat het dat niet met elkaar uh, uh, boterde om het zo maar eens te zeggen. Maar nou juist op zo'n moment dat je midden in een uh, in een coronacrisis uh, zit, dan uh, dan dit er uh, zo'n demissionair uh, gemeentebestuur in één keer. Ja, je moet je schamen. Ja. Toch? Zou ik zeggen. Maar goed. Uh...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 Het hele centrum uh, die gaat, uh, gaat los. Maar uh, dat is wel ook weer een probleem, want iedereen wil toch wel eigenlijk natuurlijk uh, komen. En oh. dat is voor ons natuurlijk ook weer even uh, ja. een dingetje, zeg maar. Ja, want daar, daar, daar, Rob, we het ook over. Kijk, die verantwoordelijkheid, die wordt dan wel weer bij jullie neergelegd. Van, uh, ja, dat, dat, dat is ook weer zoiets. Het dat, uitvoeren uh, ja. van die regels. Ja. ja. Maar dat, kijk, dat, dat, uh, maar ik denk dat het wel goed komt, hoor. Kijk... Uh,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 Moet, en dan moeten de mensen wel begrip voor hebben. Ik hoop dat ze dat hebben. Nou, even goede vrienden, hoor. Het is ook voor een café heel moeilijk om reserveringen te doen. Ja.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 maar nou, we maken het even goed gezellig, toch? Of... Zo, zo is het, en we houden gewoon rekening met uh, alle regels uh, die er zijn... Uh, conform uh, RIVM en dergelijke, natuurlijk. Dus uh, Tuurlijk, dat is ja. belangrijk. Ron, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. En heel dan veel succes veel met, uh, met de voorbereidingen. Voor uh, ja. de, de, de heropening, ja. Ja, tot uh, volgende week maandag dan. Uh. Tot volgende week maandag. <laughs> tot spoedig zien. Okay. <laughs> die die staat. Oké, okay, dank je wel, okay. Bedankt, Oké, okay. hoi. hoi.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 Zometeen na het nieuws zijn weer van 4 uur.